in troebel water. Beste weer. Je bent gaan vissen wat je maar vissen noemt. Zelfs een vis vindt het vanavond nog te nat buiten. <laughs> ja. Ja, wat vang je nou zo hier in de buurt? Oh, van alles. Forellen, zalmen, schotjes. Schotjes, ja? Vlakzalm of hij de hele rattenplan. Nee. Schotland heeft het beste viswater van de wereld. En in dit deel van de hooglanden is het een paradijs voor vissers. Oh ja. Weet u in hoeveel rivieren je hier kunt vissen? Hm? Vijf. Pssst. En dan nog een heleboel beekjes en meren. Het is hier ideaal. Zo. Komt u hier uit de streek? Was maar waar. Nee, nee ik kom uit Newcastle. Newcastle? Ja, ik zit in de wegenbouw. Oh. We zijn ook bezig met die nieuwe hoofdweg vanaf Inverness. Mm -hmm. We moeten er 15 mijl van doen. Zeg, vist u veel? Gaat wel. Iedere zomer. Zouden deze zomer geen betere plaats kunnen uitzoeken voor dit karwei? Zeg, <laughs> is dat nou niet vermoeiend werk, altijd maar wegen bouwen? Gaat best. Je bent eraan. Yeah. Reist u veel? Kan ermee door? Ik ben hier uitvoerder. Hmm. Hmm. Woont u hier? Nee, in Londen. Bent u Amerikaan? Canadees. Ah, oh, zo. Ja, ik ben met vakantie. Ik logeer in Androk Hills. Kent u het? Niet gek. Logeert u in het hotel? Ja, ik ga er nu heen voor een paar dagen. Wist u ook? Ik was het wel van plan. Ik heb Hengels meegenomen. Nou, in ieder geval heb je het beste punt van de Hooglanden uitgezocht. <laughs> ah, dit is verder voet. Logeert u hier? Ja, ik heb voor de duur van de zomer even van die huisjes gebuurd. Zolang als we met dat karwei bezig zijn. Mm. Zo, ik ben er. Gooi me hier maar uit. Zo. Kan ik u wel vertellen waar u wezen moet? Bedankt, ik zal er graag gebruik van maken. Ik heet Matthews. Deel ik. Kom maar eens bij me aanlopen, s'avonds. Altijd welkom, ciao. Bedankt. <hazien> Goedemorgen. Morgen meneer, morgen. Was de kamer naar uw zin? Ja, prima. Mm -hmm, Dank u wel. Nou, ik geloof dat het weer opgeklaard is, hè? Ja. ja, het ziet er vandaag niet gek uit. Het was anders niet mis, hè, vannacht. Met die wind <laughs> en die regen. Weet <laughs> u iets af van de mogelijkheden om hier in de buurt wat te vissen? Ja, dat wil zeggen, het hangt er vanaf wat u aan de haak wilt slaan. Nou... Als ik de berg niet zo eens bekijk, lijkt het me wel dat er wat keus is. <laughs> maar eh, ik vis het liefst op schotjes. Ja, schotjes, zei u, hè? Ja. Nou, laten we eens kijken. Dat is net nog wat vroeg voor goede schotjes, hoor. Behalve in de Hemlock. Hm? Daar gaan ze nu al stroomopwaarts. En waar is de Hemlock? Ah, dat is de rivier aan de andere kant van die berg daar. Ziet u, dat is de Ben Squatch, de hoogste oh. berg van de streek. En de Hemlock, die stroomt er aan de andere kant omheen. Je kunt er komen langs de weg door het dal, ongeveer een mijl of vijf. Uh, hoe krijg ik een uh, akte of uh, een vergunning? Ja, dat is nou iets waar ik nooit iets mee te maken heb gehad. actes en vergunningen en dat soort dingen. Mm. Is er misschien uh, een jachtopziener waar ik heen kan? Ja, je ja, kunt natuurlijk wel naar hem toe. Maar hij heeft het zo druk dat u hem vast een groot plezier doet als u hem niet lastig valt. Ah, je bedoelt dat ik gewoon naar die rivier toe ga en mijn hengel aan het werk zet? Nou ja... Zo heb ik het tenminste altijd gedaan. <laughs> Oké, okay. ja. wat voor de ene visser geldt, gaat ook voor de andere. Ja, inderdaad, Tot ja. straks. <laughs> straks neer. Straks. Ik kan me laten aflopen. Voorzichtig. Ja zo, ja, zo gaat het doen. Ja, ik heb in aan de haak. God zeg, vast wel een pond op acht. Voorzichtig, nou, Ken, Je moet hem de ruimte geven. Dan moet je je hengel houden Ken, anders verspreid je hem nog. Maar nou, dat heb ik me net... vergeten. Wacht, misschien kan ik hem kan ik hem zo aan de kant krijgen. Probeer hem deze kant op te krijgen. Hier, ik heb een haak bij me. Ja, het is een wilde. Kunt u erbij? Ja, hier wel. Deze kant op. Voorzichtig aan. Hengel omhoog. Ja. Goed zo. Ha, ik heb hem. <laughs> oh, bedankt. Ik kwam als geroepen. Mooie vis. Mm. Een schotje. Een pond of zes, zou ik zo zeggen. Ik had geen net meegenomen. Ja, ik heb altijd die kleine hargoen bij me. <lacht> Wat een geluk. Anders was ik hem kwijtgeraakt. <lacht> nee, je bent er waarschijnlijk toch kwijt. Oh ja, waarom? Omdat je aan het stropen bent. Ik ben de eigenaar van dit landgoed. En ik weet zeker dat we vandaag geen visvergunning hebben afgewezen. Oh. <lacht> ja. <lacht> nou ja, ik had er ook om gevraagd. Uh, hè, die, die portier van het hotel zei dat ik, dat ik wel een vergunning zou krijgen als ik naar die jachtopziener ging. Ja. Als u naar de jacht opzien ging... Niet... Maar eh, hij heeft me niet verteld wat ik moest doen... als ik eh, de eigenaar van het viswater zou tegenkomen. Hè? Als u terug bent in uw hotel... dan moet u hem vooral vertellen wat u toen gedaan hebt. Dat zal ik zeker. Hij lacht zich een ongeluk. <hums> nou, het is een mooie vis. Nou, hou hem maar. <hums> Dank u wel. Als u wilt, mag u hem hebben. Nee, nee laat maar. We hebben genoeg vis. Bent u met vakantie? Ja, ja, mag ik me voorstellen, Ken Daly. Ik logeer voor een dag of tien in het andré mm -hmm. Ik heet Roos, kolonel Roos. Hartelijk dank, kolonel, dat u, dat u zoveel begrip voor de situatie hebt getoond. Nou, laat me. Weet u wat? Ga met me mee naar huis voor een borrel. Graag, kolonel. Ja. Het is dan ook zo'n beetje alles wat we hebben. Natuurschoon. Het boerenbedrijf is hier niet veel. Voor het grootste deel schapen, geloof ik, hè? Ja, en wat runder. De moeite niet waard. Het moet wel moeilijk zijn om in deze tijd zo'n groot schotsland goed te beheren. Ja, het is een probleem. Steeds hogere kosten, steeds hogere belastingen. De openbare mening. Alles zit tegen. Weet u een oplossing? Ik ken er twee. De zaak opdoeken. Of eenvoudig aan een zijn lot overlaten? Ah, maar vindt u dat een aanlokkelijk vooruitzicht? Wat bent u van beroep, meneer Daly? Ik, uh, ik hou me met onderzoekwerk bezig. Mm -hmm. Bij de politie? Uh, nee, nee, nee. Ik werk voor mezelf. Oh, juist. Waarom vraagt u dat? Wel, omdat ik u iets duidelijk wil maken. U vroeg daarnet of ik het een aanlokkelijk vooruitzicht vond om de boel aan zijn lot over te laten. Mm -hmm. Hoe zou u het vinden om de boel aan zijn lot over te laten? Zou u uw werk zo gemakkelijk kunnen opgeven? Nee, nee, nee. nee. Ik geef toe dat me dat niet gemakkelijk zou vallen... maar ik zou het toch doen als het me niet genoeg opbracht. Weet u dat zeker? <laughs> ja. ja, ik geef toe dat het geen eenvoudige beslissing zou zijn. Zo, u bent dus een particulier detectief. Ja, ik heb een klein kantoor in Londen. Dat is wel interessant, zeker. Dat zou je haast geloven als je leest hoe er in romans over geschreven wordt. Dan krijg je de indruk dat alleen, alleen een Superman met twee stel hersenen en zes ogen een vergunning kan krijgen om zich als particulier detectief te vestigen. Nee, nee, ik ben een heel gewoon particulier rechercheur die, die moeite heeft om rond te komen. Wat u zegt. Mm. Cheers. Cheers. Prachtige bibliotheek heeft u. Wat een boeken, vier muren vol. Dat zijn er zeker wel een paar duizend. Waarschijnlijk wel. Ik heb ze nooit geteld. Nog een whisky? Graag. Met uh, een beetje water als mag. Mm. Vertel u me eens iets over uw werk, meneer Daly. Ach, daar is niet zoveel van te vertellen. Vraagt u maar, waar stelt u belang in? Nou, bijvoorbeeld werkt u met de politie samen? Als het moet. Hoe bedoelt u dat? Wel, eh... Uh... Kijk, veronderstel, uw vrouw is verdwenen en u geeft mij opdracht om haar te zoeken. Als ik dan ontdek dat u haar hebt vermoord, waarschuw ik de politie. Cheers, cheers. Ja, ja, ja, ik begrijp het. Maar moet u met al uw gevallen naar de politie? Als er misdaad in het spel is en ik redelijk bewijs heb, ja. In zo'n geval ben ik wettelijk verplicht de politie te waarschuwen. En uh, ik wil mijn vergunning niet kwijtgeraken, begrijpt u wel? Doet u dat werk al af? Ach, een jaar of tien. Tijdens de oorlog zat ik bij de inlichtingendienst... en op het laatst kon ik er niet meer buiten. U komt uit Canada, klopt dat? Ja, ja, ik ben geboren in Toronto. Getrouwd? Nee, <laughs> nee. Nee, nee. Ik mag van een vrouw een dergelijk risico niet eisen. <laughs> <laughs> Waarom vraagt u dat allemaal, kolonel? Wilt u zelf een detectieve bureau beginnen? Nee, nee. Oh, nee, dank je hartelijk. Ik heb al kopzorgen genoeg. Mm -hmm. Luister eens, Delie. Mm -hmm. Ik wil er niet omheen draaien. Ik zit op het ogenblik behoorlijk in de knoei. Oh Ja. Ja, als je denkt dat ik, nou ja, dat ik misbruik maak van mijn positie als gastheer... zeg het dan alsjeblieft, dan, dan hou ik verder mijn mond. Maar ik heb zo het idee dat het feit dat ik jou vandaag tegen het lijf ben gelopen... het beste is wat me in lange tijd overkomen is. Goed, ter zake. Kan ik van je diensten gebruik maken om me te helpen om een probleem op te lossen? Mijn kolonel. Hmm. U kent me net een uur. Ik ben misschien wel de slechtste detective die er op de hele wereld rondloopt. Ja, ja, dat is natuurlijk best mogelijk. Maar dat zou me dan nog niks kunnen schelen ook. Jij bent nou toevallig de enige die ik op dit moment hier in de Kamer bij me heb. Kijk, Deli, ik zal open kaart met je spelen. Als ik geen verstandige raad krijg in die kwestie, dan, dan barst ik nog. Ach, is dat niet iets waar uw advocaat u mee kan helpen? Of, uh, of de politie? Nee. Als ik had geweten waar ik iemand zoals jij vandaan had moeten halen... een particulier detectief, een betrouwbare... dan had ik dat gisteravond al gedaan. En uh, wat is precies uw probleem, kolona? Wanneer ben je hier aangekomen, Dilly? Gisteravond. Heb je vanmorgen de krant niet gelezen? Nee, nee. Ik ben juist naar Schotland gegaan... met het vaste voornemen geen krant meer te lezen. Hier, lees dit eens. Het is maar een klein berichtje onderaan de bladzij. Dit hier? Hm. Man dood in bergen aangetroffen. Gistermiddag is op de bodem van een rotspleet... in een afgelegen deel van Endrick Hills bij Straymore in Inverness het lijk gevonden van een man van middelbare leeftijd. Hij was al enkele uren dood. Het lijk werd ontdekt door de rentmeester van Endrick Hills... Gordon Devices. Het lijk werd later geïdentificeerd... als dat van James Collinson. Geboortig uit Endrick. Die slechts enkele weken geleden... uit het buitenland was teruggekeerd. De vader van de heer Collinson... was de vorige rentmeester van Endrick. Hmm. Was het een ongeluk? De politie sluit de mogelijkheid... van een misdaad niet uit. Zo. Hebt u hem gekend? Heel goed. Hij was een van mijn oudste vrienden. Oh. Nou ja, wij kenden elkaar al van jongs af aan. Zijn vader was rentmeester bij mijn vader. Jim is hier in de heuvels opgegroeid. voor hij naar de universiteit ging in Edinburgh. Pieter Jonge hoor. Mm -hmm. Toen hij een jaar of 22 was, is hij naar Rhodesië gegaan. En daar heeft hij in een of andere zaak een hoop geld verdiend. Nee toch? Ja, <laughs> ja. Ja, toen is hij weer hier naartoe gekomen voor vakantie. God, misschien voor een half jaar of zo. Hij had een huis verhuurd in het dorp. Hoe oud was hij? Een jaar of vijftig. Nog te jong om niets te doen. Getrouwd? Nee, nee Jim is nooit getrouwd. Ja. En uh, waarom was hij weer deze kant uitgekomen? Goh, ik weet het niet heimwee, denk ik. Iets heel gewoons voor iemand op die leeftijd. Mm. En uh, gisteren hebben ze zijn lijk gevonden... op de bodem van een ravijn op uw landgoed. Ja. Die is. Mijn rentmeester heeft hem gevonden. De politie zegt dat hij toen al zes uur dood was. Is het een diepe ravijn? De rotsen zijn daar een honderd meter hoog. Hmm. En uh, wat moest hij daar op die rotsen? Ja, klimmen en de natuur bestuderen. Hij had zo'n fototoestel bij zich. Deed hij dat wel meer? Ja, ja, hij wist van een heleboel dingen een hoop af. Zo? Ja, zoals bodemverwering en het evenwicht in de natuur. Weet je, hij schreef artikelen voor bepaalde tijdschriften. Ik herinner me dat ik eens iets van hem heb gelezen... over het gebruik van ingekuild veevoer. Nou, en toen hij hier terugkwam... wist hij niet hoe gauw hij de heuvels in moest trekken. Hij vond het heerlijk om erin rond te zwerven. Ja, was dat zijn eerste tocht door de heuvels? Nee, nee, hij was de hele vorige week ook al aan het klimmen geweest. Zo. Ja. ja, hij is die dinsdag nog bij me gekomen... om de oude vriendschap weer te verstevigen. Vergeet niet, Deli, dat we elkaar in geen twintig jaar meer hadden gezien. Hm. Ik heb toen de volgende morgen tegen die vijzers gezegd... dat hij hem overal op het landgoed zijn gang mocht laten gaan. En toen is hij gisteren in de rotspleet gevallen, denkt u? Ik denk dat hij vermoord is. Oh. Ja. En ik zal je zeggen waarom. Ik heb tot gisteravond na elfen bij de politie gezeten. Cullison heeft zijn nek gebroken door die val in de ravijn. Hij was meteen dood. Hij verbaast me niks. Maar... Ik zou wel eens willen weten hoe hij aan die grote snee is gekomen. Van zijn ene oor naar zijn keel. Coronel, de man valt van een honderd meter hoge rots in een ravijn. Op zijn weg naar beneden is hij natuurlijk tegen wel tientallen rotspunten aangekomen. En dan begrijpt u niet hoe hij aan die snee in zijn hals komt. Wist u nou even redelijk? Deli, jij hebt die rotsen niet gezien. En dat lijkt ook niet. Die rots steekt over zodat Collinson op weg naar beneden nergens tegenaan heeft kunnen stoten. Oh. Ik zeg je dat iemand hem met een mes of iets dergelijks heeft bewerkt... voor hij naar beneden viel. U bedoelt dus dat hij eerst vermoord is en daarna naar beneden gegooid? Precies. Kolonel, u moet het zich wel erg aantrekken... dat u een dag na zijn dood al met zo'n verklaring komt. Het is geen verklaring. Het is een zuiver persoonlijke mening... Ja, dat begrijp ik. Kolonel, hebt u enig idee? Niet in het minst. Ik wil dat u dat goed begrijpt. Ik heb er geen flauw idee van wie Collinson zou willen vermoorden. Hij was een oude vriend van me en in zekere opzicht uh, was hij mijn gast op mijn landgoed. Meer steekt er wat mij betreft niet achter. Hmm. U zei dat u van mijn diensten gebruik wilde maken. Hmm. Wat zou ik dan voor u kunnen doen? Wel, kijk, de politie schijnt niet veel belangstelling te hebben... voor die snijwonden in zijn hals. Hebt u ze dan niet verteld wat uw vermoedens waren? Ja, natuurlijk. Ik moest het lijk identificeren omdat er geen familieleden zijn. Hmm. Ze gingen er niet op in, maar als Jim Collinson op mijn grond is vermoord... dan wil ik ook weten wie dat heeft gedaan. En waarom? Hmm. Ik zal geen rust hebben als dit voor altijd een mysterie moet blijven. Ongeacht wat de politie of de lijkschouwer ook zal zeggen. En we zouden niet liever wachten tot na de lijkschouwing? Nee, dat wil ik juist niet. Kijk eens, jij bent nu hier, Deli. Je zit er met je neus bovenop. Ik zou erg blij zijn als je die kwestie eens rustig en onopvallend voor me uitzocht. Het enige wat ik wil weten is de waarheid. Is hier misdaad in het spel of niet? Zeg maar op. Heb je een bepaald tarief? Wel, ik geloof niet dat er een tarief bestaat... voor het uitzoeken van de vraag... of er ergens op de een of andere rots in de Schotse Hooglanden... een moord is gepleegd of niet, kolonaal. Weet u wat? Ik zal mijn licht eens gaan opsteken. We praten wel eens over mijn honorarium... als ik ga denken dat er iets zwaar zou kunnen zijn, van wat u zegt. Klopt. Welke politie heeft die zaak in handen? Inspecteur McNap uit Inverness is ermee bezig. Oh. En dan zijn er nog twee rechercheurs uit Glasgow. Inspecteur Rey en brigadier. Hoe heet het hier ook weer? Brigadier. Pollock, ja, ja, precies, Pollock. Kent u ze? En of? <laughs> Goed, hoe laat is het nu eigenlijk? Wel, uh, kunt u blijven lunchen? Graag. Nou, dan gaan we deze kant op. Etel, dit is meneer Daly. Hij blijft luisteren. Meneer Daly? Daly, mijn zuster Etel. Juffrouw Roos. Ik heb die vijs verteld over het spuiwater van Roetjen. Ah zo? En? Hij zegt dat het praatjes zijn. Maar het kunnen geen praatjes zijn. We hebben een officieel... Nou, hoe heet zo'n ding? Een officieel papier? Ik heb tegen hem gezegd dat iedere maandag om 11 uur... het water ongeveer 30 centimeter stijgt. We zullen ze moeten schrijven. We konden die devices beter ook maar in een rivier gooien, die idioot. Neem ons even niet kwalijk, Deli Dit heeft allemaal iets te maken met een van onze rivieren. En het reservoir van de hydro-elektrische centrale in de heuvels. Harry is naar Streamor om achter het toestel aan te zetten. Ah ja? Wat doet u hier, meneer Deli? Ik ben met vakantie. Vist u ook? Ja, tenminste... Uh, het is op het ogenblik goed vissen hier. Verder heeft er gisteravond twee mooie gevangen. Uit het diepe gedeelte van de McBrain. Oh ja. Waarom laat hij hem niet in de McBrain vissen, Rijk? Daar vangt hij vast wel iets goeds. Ja, daar gaat hij vanmiddag heen. Hij heeft vanmorgen ook al een knaap gevangen. In de dekken. Een pond of zes. Oh, ja, in de dekken. Goed zo. Meneer Daly is uh, onderzoeker, Etel. Zo. Wat onderzoekt hij dan wel allemaal? Hij, hij knapt een klein karweitje voor me op. Voor jou? Wat voor een karweitje? Ik wil dat hij de dood van Jim Collinson onderzoekt. Oh. Ik zou heel wat meer onder de indruk komen, meneer Daly, als u dokter was. Heeft u soms een dokter nodig, juffrouw Roos? Mijn broer. Ethel. Je gaat te ver, Reggie. Heus te ver. U neemt toch hopelijk geen aanstoot aan mijn beroepje, juffrouw Roos? Ja, dat doe ik wel, meneer Daly. Tenminste, op dit ogenblik, hier, op dit landgoed. Edel, toe alsjeblieft. Je stelt je alleen maar aan, Reggie. Je weet even goed als ik dat Jim Collinson naar beneden is gevallen. Wat moet meneer de Liens Hemelsnaam onderzoeken. Neemt u niet, kwalijk. Mijn zuster is tegenwoordig gauw geïrriteerd. Geef niet kolonel. Ik begrijp het. Goedemiddag. Ah, goedemiddag. Bent u meneer Deling? Ja. Hmm. De kolonel Rose had me al verteld dat u hier zou zijn. Ik ben uh, Devices, de rentmeester. Ah, meneer Devices. Al wat gevangen? Nee, nee, nee, hier nog niet. Ik heb me laten vertellen dat u er vanmorgen een van zes pond hebt uitgehaald. <laughs> ja, het was een mooie. <laughs> ja, dit is ook een goede plek, hè? Oh ja, het zal straks wel beter gaan. Ja, ja. Zeg ik, hoor van de kolonel dat er hier gisteren een ernstig ongeluk is gebeurd. Ja, ja, kolonel, ja, zo vervelende geschiedenis. Hm. Ieder uur hebben we de politie op ons dak. Hm. Uh, hebt u er enig idee van wat er precies is gebeurd? Ach, wel nee, dat weet niemand. Hè. Ik kwam even na zes gisteravond in de buurt en toen zag ik hem op de bodem van die spleet liggen. Ja, eerst dacht ik nog dat hij misschien niet goed was geworden of in slaap was gevallen. Hm. Maar hij was wel degelijk dood. De politie zegt dat hij er toen al een paar uur tussenuit was. Ja. Was hij erg gewond? Hij had zijn nek gebroken. Oh ja? Ja. Hij moet over de rand van het ravijn zijn gevallen. Ja, dat is een gemene spleet. Een honderd meter diep. Misschien nog wel meer. Ja, ik denk dat het gemist heeft en dat hij dan verdwaald is. Hm. Zo. En was het mistig toen hij er was? Nou, er hingen wat nevels, lierden, mm. en Toen regelde een beetje... Mm. Maar het is in de Bergen natuurlijk altijd moeilijk te zeggen. Hè? Op de ene plaats kan het helemaal helder zijn, terwijl om de volgende heuvel Nevel hangt. De mist is hier erg plaatselijk. Ja. Nou, hij heeft zijn zwerflus duur moeten betalen. Hè? Hij hield er geloof ik erg van om door de heuvels te trekken. Ja, hij had toestemming van de kolonel op het land goed te gaan en te staan waar hij wilde. Net als u, als ik het goed heb begrepen. Nou, u zult er geen spijt van hebben. Dit is een westwater, let maar eens op. Ja, dat zal ik doen. Maar uh, niemand vangt iets als hij aan de kant blijft aan kletsen. Ik nee, geloof dat het water zacht, in deli. Ja, ik geloof dat u gelijk hebt, juffrouw Roos. De vis zal zich wel niet verroeren tot het wat later in de avond is. Nou, kom, ik uh, moest maar eens opstappen. Zo, uh... dank u. Ik hoop dat we elkaar nog eens tegenkomen. Heeft hij al wat gevangen? Nee, nog niet. Hoe lang bent u met vakantie? Tien dagen. Oh, misschien twee weken. Ik wou u nog zeggen dat het me spijt dat ik voor de lunch zo plotseling ben weggelopen. Ah, dat is niet erg, juffrouw Roos. Het spijt me dat u er zo van overstuurd bent dat u een detectief in huis hebt. Ik wil niet dat u een verkeerde indruk krijgt. Mijn broer kan doen wat hij wil. Ik weet wel dat hij zich dat ongeluk erg aantrekt. Want is het nu niet wat overhaast om die kwestie op eigen houtje te laten uitzoeken... terwijl het gisteren pas is gebeurd... en de politie nog met het onderzoek bezig is? Ik ergerde hem ontzettend toen hij zei... dat hij u al had gevraagd zich met het geval te bemoeien. Juffrouw Roos, vindt u niet dat u een dergelijk gesprek beter met uw broer kunt voeren? Huh? Dat heb ik al gedaan, een uur geleden. Oh, hij is er vast van overtuigd dat Jim Collinson vermoord is. Hij is niet van het idee af te brengen. Bent u er ook van overtuigd? Ik vind het onzin. Ha, ja, maar ook de politie sluit de mogelijkheid van misdaad niet uit. Misschien niet. Maar volgens mij zijn ze er helemaal naast als ze zelfs maar aan die mogelijkheid denken. Had u liever gezien dat ik de opdracht van uw broer niet had aangenomen? Om eerlijk te zijn. Ja. Ah. Oh. Volgens mij doet u er het beste aan dat u zich in verbinding stelt met de politie. Het aan Rijk vertelt en het daarbij laat. Ja, u denkt toch zelf ook niet dat hij vermoord is, ik hè? Ik heb er geen idee van, juffrouw Roos. Maar ik zal er nog eens nadenken over wat u me verteld hebt. Kijk, het komt wel eens voor dat iemand een obsessie krijgt. Hè? Dat hij die, dat die met alle geweld wil weten waarom. Ja, ik denk dat Reggie zo'n obsessie heeft. Zo. Dat interesseert me misschien nog meer. Denkt u dat hij eigenlijk nog liever wil weten waarom Collinson de dood heeft gevonden dan, dan hoe hij vermoord is? Ik kan me niet voorstellen waarom. Ja, dat is nu iets waar de politie niet zo gauw achter zal komen. Hè? Hebt u Collinson ook zo goed gekend? Hij is een oude vriend van ons allebei. Hij is gelijk met ons opgegroeid. Bijna tenminste. Zo. En hij heeft in het buitenland gezeten, hoor ik? Ja, in Afrika. Oh. Hij heeft het daar heel goed gedaan als uh, ingenieur, geloof ik. Waarom? Hij heeft er een boel geld verdiend. Hij was voor een half jaar of voor een jaar niet vakantie hierheen gekomen. Hij hield zeker van deze streek? Oh, hij was er gek op. <laughs> ja. Oude Schotse landgoederen zoals dit. Ze hebben alleen nog maar waarden als herinnering. Veel meer is er uit die heuvels en rivieren niet te halen. Kom, kom, kom. Ben ik niet met u eens. En, en de vissen dan? Ach, dat is toch te verwaarlozen. Die landgoederen brengen geen pennywinst meer op. Ze zijn een blok aan het been. Tenzij je ervoor kunt zorgen dat ze nog iets anders opleveren dan natuur schoon en zal. Ja, ja maar, maar de vis- en jachtrechten moeten toch wel wat opbrengen, zou ik denken, hè? Misschien als je het op de goede manier doet. Ja... Die Faisis heeft een regeling getroffen met een agent in Londen... die gedeelte van de rivieren en de heuvels verpacht. Oh. Dat zal wel enig verschil maken in onze inkomsten. En vindt kolonel Rose dat een prettig idee? Nee. Er was wel wat moeite voor nodig... voor hij erin toestemde de visrechten te verhuren. Hij houdt niet van feiten. Vooral niet als, als die feiten met geld te maken hebben. Hm. Oh, hij praat liever over herten. Afrasteringen en vissen. Ja. Hij is geen zakenman. Juffrouw Rose, ik moet nu weg. Maar eh, eerst wil ik u iets vertellen waar u toch eens moet over nadenken. Hij was voldoende zakenman om mij naar mijn tarief te vragen voor hij mij aannam. Tot hm. kijk, Juffrouw Rose. Polly. Wie we daar hebben. Inspecteur. Dan moet jij hier weer. Ik dacht dat we je in Schotland nooit meer zouden zien. <laughs> inspecteur, dit is Ken Daly. Particulier detective. Dit is inspecteur McNab. uit Inverness. Mm -hmm. Een vriend van je? Inspecteur. Dat is nou een vraag waar iedereen van de recherche in Glasgow al jarenlang bang voor is. Zelfs als alles mee zit en er is niets bijzonders aan de hand... ...heeft een politieman toch al niet te veel vrienden. Maar ik denk vaak... Brigadeer Pollock, houdt van een grapje, inspecteur. Vertel ons maar eens wat jij in Entrick Hills te zoeken hebt, Daly. Ik ga er even bij zitten, als dat tenminste is toegestaan. Ja, ga zitten en vertel ons dan voorzichtig wat je hier komt doen. Wel, uh, ik, uh, ik wou het lijk van Collinson even zien. Ja? En wat voor een recht hebt u dan wel om dat lijk te zien? Bij de familie? Hij is een Canadees. hij heeft een eenpersoonsdetectivebureau bureau in Londen. Ik ken hem al jaren. Ga verder, Daley. Waarom wil je het lijk van Collinson zien? Iemand heeft me gevraagd uit te zoeken of hij vermoord is. Of niet. Wie? Kolonel R.T. Rose. Rose? In dit stadium? Precies. Dat is belachelijk. Denkt u dat hij vermoord is? Hij gaat zelfs nog verder. Hij beweert dat jullie die mogelijkheid ook niet uitsluiten. Ah, beweert hij dat? Ja, Ja, en... Uh... Daarom ben ik nu hier om de eventueel vermoorden te bekijken. Daly, ik heb je nog nooit ontmoet. En ik voel er ook niet veel voor om je in de toekomst nog eens tegen het lijf te lopen. Maar ik stel er wel prijs op om je te vertellen dat je naar de hel kunt lopen. Oh, dat is tenminste een goed begin. Meestal krijg ik zoiets van Brigadier Pollock te horen. En jij bent een... Oh, kalma, aan. Denk aan uw bloeddruk, inspecteur. <laughs> je wilt dus alleen maar even het lijk zien, Daly, Meer niet. Uh, precies, meer niet. Dan deze kant op, Dely. Dank u. Inspecteur. Ik hmm. krijg niet de indruk dat inspecteur me erg mag. Hè? Hmm. Is dit Collinson? Ja. Schiet maar niet. Geen erg mooie dood, hè? Nee. Mm. Geloof jij dat het een ongeluk is geweest? Nee, ik niet. Waarom niet? Om twee goede redenen. In de eerste plaats, omdat kolonel Roos jou gevraagd... heeft deze kwestie als privéspeunus te onderzoeken. Mm. In de tweede plaats, omdat ze me helemaal uit Glasgow hebben laten komen. Meer dan 300 kilometer hier vandaan om mm. precies hetzelfde te doen. Mm. Ik geef je nog een derde reden. Iemand heeft zijn hals met een mes... of een uh, ander scherp instrument bewerkt... voor hij van die rots afviel. Zo'n is een grote snijwonde, zie je wel. Dacht je dan dat ik dat nog niet gezien had? Dat zou wel. En dus? Dus. Kolonel Rose heeft van dit moment af... een particulier detectief in dienst. Jij nog koffie? Nee, dank je. Je bent dus van plan die zaak voor Roos uit te zoeken. Ja, ja. Inspecteur McNabb vindt het niet zo leuk. Oh, nee. Hij denkt dat je van een verzekeringsmaatschappij bent. Polly. Wanneer ben ik het laatst in Schotland geweest? Oh, met die smokkel Twee jaar geleden. Eh, juist. En hoe is dat toen afgelopen? Alle verdachte veroordeeld. Juist. En daarvoor? Dat weet ik niet meer. Jawel, jawel, dat weet je maar al te goed. Ik heb je toen geholpen een van de grootste zwendelaffaires op te ruimen... die Glasgow ooit heeft gekend. Of niet soms. Zeg, wat, wat vind jij van die snijwonden in de hals van het lijk? Het is mogelijk dat hij om zeep is gebracht... voor hij naar beneden werd gegooid. Mm -hmm. Heb je bovenop die rot sporen van een worsteling gevonden? Nee, niks. Nee. En wie heeft de politie van Glasgow erbij gehaald? Ik. Dat doen we meestal als we denken dat de recherche er misschien bij nodig zal zijn. <laughs> Daley, hoe ben jij hierin verzeild geraakt? Ah, precies zoals ik heb verteld. Ik ben hier gisteren aangekomen voor een korte vakantie om te vissen. Colonel en Roos betrapte me toen ik zonder vergunning aan de vijver zat. Hij liet me merken dat ik in overtreding was. Nam me mee naar huis voor de lunch... Vertelde me alles over dat lijk dat ze eergisteren gevonden hadden. En, ja, en wou me toen meteen in dienst nemen om het uit te zoeken. Om wat precies uit te zoeken? Of het een ongeluk was. Of moord. Zomaar. Zonder dat hij je ooit had gezien. Ja, zo is het, ja. Heb je bij Roos nog andere mensen ontmoet? Zijn zuster Ethel en zijn rentmeester Devices. Nou, ik wens je veel succes, Daley. Oh. Wou je me soms ook aannemen? Nee. Maar je kunt wat mij betreft je gang gaan. Ik kan mijn oren niet geloven. Daar zit natuurlijk wat achter, hè? Nee, er zit helemaal niks achter. Oh, je, je wilt me toch niet vertellen dat je dat geval hebt opgegeven? Ja, wat geval? Er is geen geval. Die Roos maakt nou wel een heleboel drugs. Sluit je, maar... je dan iedere mogelijkheid uit dat hij vermoord We kunnen zal... die mogelijkheid niet uitsluiten, Daley. Maar het enige gegeven dat we hebben is die wonde in zijn hals. Anders niks. Ja. Hij gaat geen vijanden. Er zijn geen tekenen van een vechtpartij. We kunnen geen enkele reden ontdekken waarom iemand hem zou willen vermoorden. Geen enkele aanwijzing dat er bovenop die rots iemand bij hem was. Geen motief. Niets. En nou jij weer. Wat zijn jullie van plan? Niks. Zeg jij het maar? Heb je een zekere Matthews verhoord? Huh? Gisteravond, toen ik onderweg was naar hier, heb ik hem een lift gegeven. Hij moet hier tegen die tijd in de buurt zijn geweest. We hebben hem verhoord. Al twee maal. We hebben de Rozers verhoord. Die Vaises en zijn vrouw en Collinsons huishoudster. We hebben met ze gepraat en gepraat, maar niemand werkelijk niemand, twijfelt eraan... dat die per ongeluk in dat ravijn is gevallen. Behalve kolonel Roos dan. En jij, Polly. Jij twijfelt ook, hè? Nou, goed dan. En ik. Maar wat kan ik beginnen... Zeg dan maar tegen de officier van justitie... dat hij verklaart dat Collinson door een ongeval om het leven is gekomen. Ik ben blij dat jij dat zegt, Ellie. Stel er maar niet aan Roos voor, dan ontslaat hij je. Kom, ik moet ervan door. Ik kan niet de hele nacht bij jullie zitten koffie drinken. Ik kan morgenochtend vroeg weer terug naar Glasgow. Oké, okay, Polly. Inspecteur, ik zie je nog wel. Liefst niet. Wel Welterusten. Hm. Welterusten, inspecteur. Nee. Ja. Mevrouw Adams, Birmingham. De heer en mevrouw Curtis, Edinburgh. De heer. Zo vies, meneer. Uh, nee, nee, nee, nee. Ik kijk even in het gastenboek of er misschien iemand bij is die ik ken. Nou, neemt u me niet kwalijk, meneer, maar iedereen kan zomaar niet het gastenboek. Oh. Dank u wel, uh. meneer. Erg vriendelijk van u. Bent u. Bent u een rechercheur of zo? Ja, het is alweer een hele tijd geleden dat we politie hier hebben gehad. Oh, nee, nee, nee, nee. Ik, uh, ik ben al nieuwsgierig. Ik wou wel eens weten wat dit allemaal voor mensen zijn. Oh, o, ja, maar dat kan ik u wel vertellen. Kijk, uh, meneer en mevrouw Adams, die zijn hier met vakantie. Ze mm -hmm. wonen in Birmingham en ze komen vaak bij ons. Yes. Meneer en mevrouw Curtis, dat is een oud-echtpaar dat hier vroeger veel kwam. En uh, wie zijn die mensen met die zoon? Nou, dat zijn Ieren uit Belfast. Ze zijn op doorreis. Blijven maar één nacht. ja. Oh. Meneer Edwards en je vrouw Edwards. Die zijn hier twee nachten. Morgen gaan ze weg. Hmm. Al is eerder hier geweest? Ja, ja. Eén keer. Oh. En uh, wie is meneer Barber? Oh, dat is een oude heer van een jaar of zeventig. Advocaat in rusten. Hij is hier om te vissen. Hmm. Ken je hem? Oh, ja. <laughs> meneer Barber, die komt hier al jaren. Steeds in juni. Vrijdag 5 juni. De heer R.G. Myers en de heer Harry Dawson. Wie zijn dat? Meneer Myers. Hm? Uh, even praktiseren, Even praktiseren. Oh ja, ja, ik weet het alweer. Die zijn hier om te vissen in de Hemlock. Mm. Op het landgoed? Ja, bij Colonel Rose. Mm. Juist. Oké, okay, bedankt. Nou, zonder dank, meneer. Hebt u de mensen gevonden die u zocht? Stond hun naam erbij? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ik, eh, ik was op zoek naar een aardig meisje, hè? niet getrouwd en niet verloofd. Ik voel oh. me een beetje alleen. <laughs> die komen hier niet, meneer. <laughs> Tot bedankt. Hè? Die komen Goedenavond. Hier niet. Zonder dank, meneer. Goedenavond. <laughs> ja. Goedenavond. Yeah. Ja, <laughs> <coughs> Slap Met Daly, kolonel. Neemt u me niet kwalijk dat ik u zo laat op bel? Hm. Heeft niet. Ik ben naar het politiebureau geweest om het lijk van Collins te zien. Ja, dat weet ik. Inspecteur McNab heeft me een uur geleden opgebeld. Mm. Hij leek me nogal ontstemd omdat ik jou in de arm heb genomen. Wat heeft u gezegd? Dat hij kon opdonderen. Oh. <laughs> ja, dat zal de verhouding niet beter opmaken. Maar uh, hij weet nu in ieder geval waar hij aan toe is. Uh, kolonel... Kent u een zekere Maaiers en een zekere Dawson? Meijers? Mm. Ja, ja, die hebben hier vrijdag en zaterdag gevist. Mm. Hoezo? Zijn het vrienden van u? Nee, niet bepaald. Nee, het zijn visliefhebbers. Zakenmensen mm. die tijdens hun vakantie wilden vissen. Rijke kerels om zo te zien. Juist, ja. ja uh, hoe zijn die zo op uw landgoed terechtgekomen? Nou, uh, als een soort betalende gasten. Ja. Huh. Yeah. ...visrechten gehuurd voor een stuk van de Raamland. Mm -hmm. Ze logeerden in het hotel. Waarom vraagt u dat? Wel, ik heb het gastenboek van het hotel eens ingekeken. Hè? En ze waren de enige twee gasten... ...die iets met uw land goed te maken hadden. Dus... Ja. Nee, ik ze geen van twee. ...maar mm -hmm. Dalsen had een introductie... ...van de oude generaal Graham in Londen. Ja, zo. Ja, Graham belde me op om te vragen... ...of Dalsen en zijn vriend Meijers... ...een paar dagen konden komen vissen. Juist, ja, ja. Is dat belangrijk? Ja. ik weet het niet... Ze zijn zaterdagavond weer weggegaan. Ik heb ze juist niet gezien. Die vijzers heeft ze gewezen in welk stuk van de rivier ze in gang konden gaan. Mm -hmm. uh, belt u die generaal in Londen nog eens op... en vraag hem uh, hoe goed hij die Dawson kent. Je kunt nooit weten. Goed, ik zal het morgen doen. En, maar, uh, nee, morgen ben ik er niet, kolonel. Ik ga morgen een tocht maken. Ik blijf de hele dag weg. Oh ja? ja? Ja. Nou, dan zie ik je wel als je weer terug bent. Hm? Uh, ja, rusten, kolonel. Welterusten, Danny. Denny. Goedemorgen, meneer. Morgen. Ik zou meneer Lemmend graag even willen spreken. Meneer Lemmend is er nog niet, meneer. Die komt nooit voor tien uur. Oh, daar wel, dan praat ik wel even met zijn secretaresse. U bent toch uh, meneer Daly, is niet? Precies. Ik herinner me u nog van de vorige keer dat u in Glasgow was, meneer. Dat was vorig jaar, hè? Ja. <laughs> weet u nog waar het kantoor van meneer Lemmend is? Uh, ja, ik weet het nog wel. Wel, dan vindt u daar zijn secretaresse wel, hè? Bedankt. Dag Mevis. Hallo. Ik, eh, Hoe is het ermee? Weet je waarom ik uit het raam sta te kijken? Hm? Nee. Om te zien of Dick's auto er al staat. Oh. Ja, want je komt natuurlijk voor hem, hè? Maar Mevis. Ach, Ken. Ik zou je wat kunnen doen. Je bent zeker al een week met vakantie. Drie dagen? Ja. En je had me gezegd dat je zodra je in Schotland was, direct naar Glasgow zou komen. Mevis. Hou op met je man, Mevis. Ik zoek een goed viswater voor je uit. Ik bespreek een hotel voor je in de hooglanden. Je belooft me dat je meteen naar Glasgow zult komen... voor je ook nog maar een stap verder in Schotland doet. En dan kom je na bijna een week wel eens even aanslungelen. Om me te bedanken, zeker. Ja, ik weet het. Ik weet het. Het is heel erg van me. Maar ik heb het zo druk gehad, je... Als je gehad, me nog je... eens opbelt om me te vragen... of ik jouw reisbureau in Schotland wil zijn... dan krijg je het automatisch antwoordapparaat. Het is een heel mooi hotel. Ach zo. Ja, bijzonder prettig. Ook al. En ik heb al heerlijk gevist. Ach, jij... Je bent nog niets veranderd. Niets, Mijwis. Jij ook niet. Ach. Wil je met mij dineren vanavond? Nee. Mijwis, doe. Alsjeblieft. Ja, het, het, het spijt me echt. Hey, kom, we gaan dineren en dan zal ik je alles vertellen. Ah, vooruit dan maar weer. Ik begrijp <laughs> zelf niet waarom ik me nog altijd zo voor je uitsloof ken. Ik ook niet. Ik maak je alleen maar kwaad. Dat is He? ook zo. Ah, Ken. Hallo, Dick. Hoe staat het leven? Oh, mag niet klagen. Prettige vakantie. Oh, hij vindt het hotel goed dat ik hem heb bezorgd... en hij vindt het viswater goed dat ik hem heb bezorgd. <laughs> en nu heeft zijn geweten hem naar Glasgow gedreven... om dankjewel te zeggen en me mee uit die te vragen. Oh, um, is er nog ergens koffie? Mavis? Ja. Ik zal wel even halen. Goed zo. Ja, goed zo.